In a little cafe Kom een beetje dichter bij de radio. Wel zo gezellig hier bij GoFam. Jay and the Americans, come a little bit closer. Hey, welkom bij het tweede uur van de show. Gezellig. We gaan uh, hier lekker met z'n allen hier een beetje herrie maken tot 12 uur. Om je oren te verwennen, dus blijf bij me. Stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Gofem. We hebben muziek in de aanbieding van onder andere Middle of the Road...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 Hallo Reggie hier bij GoVem En all night long op deze mooie zondagmorgen. Ik zie net aan de temperaturen hier op ons scherm... dat het een graadje koeler wordt... dan dat we een uur geleden zeiden hier bij Gofman. Ja, Ze veranderen het nodige. Dus in Westdorpen wordt het geen... 25 graden, maar 24 of zoiets. Hm. Uh, wat hoorde die allemaal voor moois? Dus Lionel Richie en de Voor, Middle of the Road en Sacramento... met de zangeres Sally Carr, die trouwens inmiddels al 77 is. Ze was uh, ooit kapster, dat kon je ook wel zien aan haar haardracht. En volgens mij had ze toen de tijd een kunstgebit. Ja. Want zo zag het erna uit op haar 27 e Toen werd Sacramento een grote hit. Uh, ben je ook aan de koffie net zoals wij? Gezellig, uh, fijn. Uh, wij zijn hier dus aan die spritsen. Want die doos moet leeg vandaag. Dat, dat die verpakking, dus uh, we laten niks over. Hier is Wes Alane. <middels> single voor Angèle Libre, hier in de show. Ja. En Wessa voor met Alainé. Nou, dat kennen we natuurlijk wel, dat is al behoorlijk hoog. Um, of wat wil ik je vertellen? Oh ja, straks, over een paar minuten al, um, een reportage van Jeroen van Gent. Wat is voor u het leukste moment van de dag? Daar kun je eens over nadenken. Ik doe het iedere dag en misschien jij ook. Komt eraan, over een minuut of tien, hier bij GoFam. But I never, never, never make my baby cry And it's alright What I can't do it out of sight Because my heart is true, sister Her by the real truth. He was the passion of the spring. He was the baby. And half forgotten in the passing of time, the real crime. Brother and brother, we back, back to, to each together. other. The war sang. And the spring came the baby. Let him go, let him go, let him, let him go. Oh, first that was spoken, the anger of you only have to. That's by the child right while deep inside her, like the real truth. It was the passion of the spring, yeah. he was the baby. The passion of the spring Lekker even tekeer gingen we met Stevie Wonder hier bij GoFam met Uptight uit 1965. En iets moois van de hollies erachteraan zomaar. De baby. Hmm. Zoals gezegd, zo meteen een reportage van Jeroen van Gent komt eraan. En wat was mijn mooiste dag, of het mooiste moment van de dag, want dat is de vraag straks. Hè? Um, nou ja, gewoon eigenlijk dat ik hier bij GoFam binnen mag lopen en voor jou plaatjes mag draaien. Gezellig. bla bla bla bla bla. Ja, en ook dit, bla bla bla bla bla, tuurlijk Bob Barbecue En Willy Woodby Aha Aha Aha Dat is Bob, hij is met thuis Aha En daar is Bebzee, hij is met Koos Aha Hadi Jaap, gaat het nou Aha het is toch gezellig op dit feest Ben jij nog naar de Stones geweest Die whisky smaakt naar kalde thee Ben jij naar nou Truus of gegaan? Ik vind je ja, ja, tof, hoe vind je me Hoezo geflip en dat zeg jij Bla bla bla Lek wel sla, bla, bla, bla. Dat is toch niet te knagen? Ja, zo'n mannen praat, groep is te gek. Bla, bla, bla. Hey, Pierwes, heb jij zware check? Blablabla. Bla, bla. Dan ga ik niet uit mijn bol. Probeer nou, dit is voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol. Is hier ergens een toilet? Aha. Van wie is die sigaret? Aha. Kijk, het is net pakket. Aha. Ken ik jou niet ergens van? Oh, jij woont hier? Oud wat stom Ik heb het reuze naar mijn zin Doe jij de saus allemaal maar vast in Is Jaap al weg? Oh dat is snel Nou ja ik zie je morgen wel Bla bla bla Bla, bla bla, wie is die vent dat stuk verdriet? Bla, bla bla, is dat jouw vent? Dat wist ik niet. Bla bla bla, bla bla. Bla bla bla, bla. Bla bla bla, bla. Bla bla Dacht u dat, Bah, bah, bah. Zie je vanavond in de doos? Laat je avond niet vergallen! Nee, nee, nee, gaan bah, we bah, lekker tafel voetballen he! Ja, Pieter Kassel Dan geven we naar de heren achter, een paar linker Portugal the man. En je hoort de vrouwenstem. Apart natuurlijk in deze... It's it still and Bob Barbecue Willie Woodby en Agaat die was ik nog even vergeten dus straks en bla bla bla bla uh, ik kijk even op onze website uh, go-rtv.nl nou daar staat uh, weer veel nieuws op zeker een reden om even naar te kijken en uh, je op de hoogte te stellen van wat er allemaal gebeurt bij ons in de regio en er staan ook een paar leuke dingen op op de agenda die je vandaag uh, kan beleven ik kom daar straks even op terug dus blijf hangen en ik heb nu al een reportage van Jeroen van Gent in de aanbieding. Want hij vroeg aan u, wat is voor u de beste moment van de dag? Hmm, goede goeie vraag. En dit zijn uw antwoorden. Nou, wat is voor u het fijnste moment van de dag? Dat ik weer gezond wakker word. Oh ja, de ochtend dus. Ja, eigenlijk geniet ik van de hele dag. Ik ben een nachtmens, maar ik geniet van de hele dag. Hé, hey, maar toch ook de ochtend dan? Ja, zeker. Wat het is die... toch prachtig om weer wakker te worden, of niet? Ja, dus. Dat is mijn, een van de mooie momenten. Het fijnste moment van de dag is als mijn dochter thuis komt van school. Oh ja, die staat ernaast. Dat moet ik, ik ja, even zeggen. Daar word ik altijd heel blij van. Dus dat vind ik wel een uh, moment om me uh, te onthouden. Ja. ja. Zijn er nog meer dingen voor, uh, ja, die erop aankomen? Ja, er zijn dingen, heel veel mooie momenten. Als, als de zon lekker schijnt, dan vind ik het al lekker. Dus uh, nee, ik, uh, de, de meest simpele dingen, dat is waar ik blij van ben. Goeie vraag. Ja. Uh, ik denk het einde van de dag. Einde van de dag? Ja, een goede werkdag gehad. Lekker samen met mijn partner een hapje eten de dag doornemen. En op naar de avond. Dus nog even sporten wel of niet. Ja, ja een beetje de eind van de, van de middag. Het ja. fijnste moment van de dag. De mooiste ja, ja, moment. Inderdaad, met mooi weer buiten wandelen. S'avonds. Ja? Ja. En waar zit hem dat in? Um, eten, dinner. Met z'n allen? Met z'n allen een dag voor de hele familie. Ja. Altijd iedere dag een uur lopen. Even gewoon even de hoofd leeg maken. En uh, ja, in bewering te komen. Dus dat te Nou, Dan is dit een rustig moment altijd. Maar het kan ook, ook ochtends kunnen zijn dat je met z'n allen ontbijt, maar het is Ja, s maar um, s'morgens is het toch, hoe uh, zeg je, een rush rustshower. Ja. Ja, uh, dus ja. uh, s'avonds is iedereen rustig aan tafel, weet je. Ja. We nemen onze tijd, we eten naar smaak en alles. Ja, Ja. ja. ja. ja, ja dan, dan kun je gewoon even de dag doornemen en zo. Ja ja, en, uh, ja, ja, ja. En het is ook lekker om door de hele dag lekker te plannen. We gaan vandaag eten en ik doe de boodschap, ik haal de boodschappen... Okay. Fijnste moment van de dag. Ja, ja, ja s'avonds. S'avonds, naar werk. Ja, dat is het fijnste moment. En waar zit hem dat in? Hm? Waar zit hem dat in? Waarom het fijnste? Doen? Ja, eigenlijk na een lange dag werken, ga je ja, eh, naar huis, een beetje chillen, tv kijken ofzo. Dat, dat is toch wel is, het fijnste. Ja, dat is normaal dag. Ja. Ja. Ik ben ook zo'n zo zo zo nachtmens, een zo avondmens, maar dan ja. mis ik vaak de ochtend, maar u niet. Dat ligt eraan hoe laat je je bed gaat klimmen. Ja. Ja, je ja. komt laat uit je bed? Nou, vaak wel. Als ik laat doorga, dan, dan ben je nooit zo vroeg natuurlijk. Maar... Nou, wat is dat? Half elf? Nou uh... ja, dat varieert nogal, oh. maar goed. Ja, ja. Ik ben meestal half negen zaken weer naast mijn bed. Oh, ja. Maar dan ben ik er zo twee uur, ben ik half drie uur een keer ingegaan. Dus dan is de ochtend toch wel uh, het fijnste moment van de dag? Het fijnste moment is dat je weet dat je leeft. Oh. En dat je gezond bent. En dat je ja. je ogen open doet en denkt: hé, hey, verrek, ik ben er nog. Nou ja, dat zijn ook van die mensen die zeggen: ja, ik ben een ochtendmens en als de zon opkomt. Nee, dan, uh... ik ben helemaal niet een ochtendmens. <laughs> nee. Eigenlijk, gelukkig, ik blijf aan het werk tot 1 uur of 12 uur. Dus ga ik. <laughs> ik, ik, ik moet niet uh, vroeg opstaan. Nee, ik wou zeggen, dan kunnen we elkaar de hand schudden, maar dat mag niet. Dus dat doe ja. ik. En waar zit hem dat in? Ik bedoel, uh, de, de, op een gemak voelen? of... Ja, nou nu met de, met de donkere dagen inderdaad, oh, ja. dat het buiten donker wordt. Lekker het eten op tafel, lekker aan tafel, tijd voor elkaar. Ja. Uh, en, en nog een lekkere avond uh, voor de boeg. Dus ik denk eind van de middag. En in het weekend is het vaak de ochtend, omdat je dan nog allemaal leuke dingen in het vooruitzicht hebt. Ja, want door de wees komt dat er misschien niet van. Dan kan gewoon de ochtend dan ook. Daar werk inzullen. je gewoon inderdaad. Ja. Ja. Het mooiste moment <laughs> van de dag. Ja, <laughs> het is niet live, hè? Dus het kan gewoon geknipt worden. Nee nou ja, uh, smoor zwakker wordt dan. Uh... Het is vaak een goed moment. Ja. Ja. ja. En waar zit hem dat in? De, de, de dag op zich, dat, dat is met, met deze tijd, dat is, het is toch allemaal een beetje, ik hoop niet dat het lang duurt. Het is een beetje een, een, een saai leven aan ja. het worden, dat, zonder het uitgaan, het, uh, geen, geen, geen, geen cultuur, geen, geen, uh, weinig film. Uh. Ja, dat, dat, de, dat, dat... Sporten wordt ook toch be, zeer beperkt, dat... Uh, het, is, het, is, het, is het sociale leven dat is dat, is, dat, is, dat, is, dat is zeer beperkt en dat, uh, dat ik denk dat het trekt wel een grote wissel ja. op, op mij en ik denk op iedereen. Ja. Wat is voor u het mooiste moment van de dag? Eetstijd, eetstijd. <laughs> <laughs> dat suggereert dat u gek bent op lekker eten, maar dat weet ik niet. Nou, nee, ik heb daar nooit gehandeld meer. Ik werk niet meer, en dat is niet goed. Maar goed ja, goed, Het is niet anders. Dus, dus ja. misschien de gezelligheid van het eten? Ja, nou, dat ik ken. Zoiets? Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja Oké. Okay. Dus, dus dat is toch wel echt het mooiste ja, moment ja, ja, van de dag? Dat ja, is ja, ja. ja, in de avond dan? De avond eten, ja. Warm eten. Ja, ja dat is ook mensen die smiddags... Uh... Ja, wij eten slaat warm. Ja. Oké. Okay. Dus. En uh, wat is dan het allerfijnste eten? Dan mag ik even aansluiten. Het allerfijnste eten? -e ja. Goeie, goeie Hollandse bonen. Oh ja. Met een lekker stukje vlees ei ja. En een beetje vlama. Nou, dat is genoeg. Dat is dat genoeg. Ja. Dus, Het fijnste moment van de dag is voor mij absoluut toch wel het ontbijt. Wakker worden, voelen dat je lichaam reageert op een motorrampetje of wat dan ook wat je eet. Langzaam wakker worden. Oh, ging het gisteren ook weer. Oh, wat ga ik nu vandaag doen. Ja, daar moet je natuurlijk even de tijd voor nemen. Even voor gaan zitten. Maar goed, dan is het toch wel een moment van, ja, dat is mijn moment van de dag. Goedemiddag meneer. Ja. Ik ben van de radio. Mag ik Dank u kort u wat vragen? Ja, altijd. Ik heb een soort van die man bij het hond vragen even. Oh, ja. ja ik weet niet of ik daar goed in ben, Nou, maar, uh... ja. Een beetje voor de luchtigheid. Ja. Uh. Ja, ja, ja. Maar toch, ik vraag. Uh, wat is voor u het fijnste moment van de dag? Eigenlijk nu. Nu? Ja. En waar zit uh, hem dat in? Nou, ik zie u staat zelf in het zonnetje nog. Ja, ja, ja. Uh, en ik ga een uurtje lopen. In de natuur of langs ja, de winkels. We lopen altijd hier rechtdoor Ach, nee. over de middenbaan en dan richting uh, het natuurgebied hierachter. En dan maken we een rondje een uur, precies een uur. Ik heb het uh, toen het een beetje mooi weer was uh, met warm, uh, ging ik altijd om 7 uur aan de wacht. Oké. Okay. Dus uh, en uh, nu komt het beter uit, want al s is het nog donker. Ja. En uh, nu is het nog het laatste uurtje en een beetje goed licht is. En dan, uh, ja, dan pakken we hem uh, de zon even mee en. Uh, ja, geen radio aan, geen uh, telefoontjes. Dus gewoon uh, nadenken en gewoon uh, je ja, eigen laten afleiden. En okay. dan, uh, ja, legen en dan kunnen we verder. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We kleden we niet al te veel, kan ons niet scheren. We vinden ook het minste deel sensationeel. De wereld is een schouwtoernooi dat wij bespeuren. Heb jij ook van die nummers waarvan je denkt... Ach, uh, ik heb daar een goede herinnering bij. Nou, ik heb dat met dit prachtige nummer van de Four Non Blondes hier bij GoFam. What's up? Ik ben nog, uh, ik was met autovakantie in Wales en uh, Schotland. Nou, dat is een hele belevenis, want uh, het stuur aan de verkeerde kant. En uh, met de linkerhand schakelen, dat wil maar niet wennen. Ja, vandaar dus. Daarom uh, herinner ik dit nummer zo goed. Je hoort hem hier trouwens bij GoFam. MUZIEK En Er je trouwens iets heel bijzonders. Nicole en Hugo, een goeiemorgenmorgen. Ja, aan het einde van de ochtend dan. Hè. Maar moet kunnen. Lekkere muziek uit België. En hier is weer zo'n prachtige antieke van Barry Ryan. Oude meuk noemen ze het. Eloise. The that makes the day That lights the way Het is weer hartstikke actueel, natuurlijk. Grease vanwege het overlijden van Olivia en John een tijdje geleden. Grease. Daarom een prachtige van Frankie. Veli alweer bijna aan het einde van de show. Wat gaat de tijd snel? Het is alweer tijd voor het laatste nummer. Ja. En daarna gaat de dag weer gewoon verder hoor. Met mooie muziek hier bij Go. prachtige van Jackie Wilson aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van GoFam. Rietpetit, ik heb nog één agendapunt voor je. Ik ga zometeen lekker gezellig naar de Gildenfeesten. Misschien lopen we elkaar wel tegen het lijf daar in Sluiskeel, want tot 5 uur zijn ze daar nog lekker actief. Dus ik neem afscheid van je. Volgende week is er weer een aflevering van De Zondagmorgen van GoFam. En dan ben ik weer bij je en dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent. Ik wens je, zoals altijd, een ontzettend mooie zondag. En uh, nou ja, tot volgende week bij Leven en Welzijn.